Richard Holbrooke, de gezant van president Obama voor Pakistan en Afghanistan, is teleurgesteld over de Nederlandse terugtrekking uit Afghanistan. Het gevolg van de kabinetscrisis is dat alle Nederlandse militairen eind dit jaar uit de Afghaanse provincie Uruzgan weg zijn. Gezant Holbrooke zei dat de Nederlanders fantastisch werk hebben geleverd in Uruzgan. Het is teleurstellend om te zien hoe zo'n besluit tot stand komt, zei Holbrooke. Ondanks de economische crisis blijft Amsterdam in trek bij internationale bedrijven. Vorig jaar vestigden zich ruim 100 buitenlandse bedrijven in de regio. Dat leverde ruim 1200 nieuwe banen op, fors meer dan in 2008. De meeste nieuwe bedrijven komen uit de ICT-sector... en ruim een derde van de bedrijven die naar Amsterdam kwamen is Aziatisch. De Wereldomroep zegt dat er bij de aardbeving in Haiti... mogelijk veel minder doden zijn gevallen dan de regering zegt... Officieel staat het dodental op 217.000, maar volgens de Wereldomroep kunnen het er nooit meer dan 100.000 zijn. De omroep baseert zich onder meer op een rondgang langs begraafplaatsen. De VN zegt in een reactie dat ze geen eigen onderzoek doet, maar zich baseert op cijfers van de autoriteiten. Het weer, de bewolking en de regen trekt van het zuiden naar het noorden en gaat in het noorden over in sneeuw. Morgen veel bewolking en regenbuien. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Ook na morgen blijft het wisselvallig en zacht. Dit was het en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 It's hard to find Zfm. ZFM, al twintig jaar live in Zandvoort en jij bent erbij, I you to know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 I'm <laughs> Van de Winter.